Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Who's Afraid of Virginia Woolf, dat in 1962 voor het eerst werd opgevoerd op Broadway. Vier jaar later werd het verfilmd met Elizabeth Taylor en Richard Burton in de hoofdrollen. Olby kreeg drie keer een Pulitzer Prize. In de meer dan dertig stukken die hij schreef keerde vaak dezelfde thema's terug. Zoals het huwelijk, opvoeding, religie en de levensstijl van de betere kringen. Edward Olby was 88 jaar. Een serie aanvallen met chloorgas in Syrië tussen april 2014 en augustus vorig jaar was het werk van de Syrische regering. Dat staat in een VN-rapport waar persbureau Reuters de hand op heeft weten te leggen. Samen met de organisatie voor het verbod op chemische wapens onderzocht de VN de aanvallen. Ook baseerde de VN zich volgens een anonieme diplomaat op inlichtingen van westerse landen en uit de regio. De diplomaat wist specifieke eenheden te noemen van het Syrische leger die de aanvallen zouden hebben uitgevoerd.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 Volgens de politie zijn er in het centrum van Veghel extra agenten en diensthonden aanwezig. Het weer, het is droog. Plaatselijk kan er wat nevel of mist ontstaan. Overdag af en toe zon. In het zuidoosten een kleine kans op wat regen. Het wordt 21 tot 24 graden. Zondag wat meer zon en temperaturen dan net boven de 20 graden. Dit was het er. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. Kom, con poderme ver, mujer, que vas a hacer? kom, kom, pa ver si te quedas o te vas si no no me kom, kom, si te vas yo también me voy si me das yo también te doy.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 Eso, eso, eso, Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.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 Met elkaar Het werd mij allemaal te veel Zfm Zandvoort.nl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 You want me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. Yeah